10 uur. Freddy van Fantijn met het NOS-journaal. Leden van studentenverenigingen in Leiden willen dat de burgemeester concrete maatregelen neemt... omdat er binnen een maand twee aanrandingen en een verkrachting zijn geweest in de binnenstad. Vannacht werd nog een vrouw van 24 bedreigd en aangerand. Maar volgens burgemeester Lenverink is er geen sprake van een serie aanrander... omdat de signalementen van de daders niet overeenkomen. Hij roept wel iedereen die iets overkomt op om aangifte te doen bij de politie... Politie. Volgens de burgemeester wordt er ook al een tijd s'nachts nachts extra gesurveilleerd in de binnenstad. Er komt volgend jaar een nieuwe Elfsteden-zwemtocht. Eind augustus gaan BN'ers elkaar in Estafette afwisselen. Dat is een idee van lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden. Dit jaar legde hij in zijn eentje de tocht langs de Friese steden van de Elfstedentocht af. Dat is bijna 200 kilometer. Hij haalde daarmee 6,5 miljoen euro op voor kankeronderzoek. Volgend jaar zwemt hij in principe zelf niet mee. Hij gaat coachen. De NAM moet van het staatstoezicht op de mijnen een analyse maken van de toename van de aardbevingen in Groningen. Door een aardbeving gisteravond bij Garrelsweer is de aardbevingsdichtheid boven een bepaalde waarde gekomen. En dan moet de NAM zo'n analyse doen. De NAM moet de analyse binnen twee weken aanleveren. De toezichthouder bepaalt dan of er moet worden ingegrepen bij de gaswinning. En het KNMI heeft voor een groot deel van het land code geel afgegeven vanwege mist. Lokaal komt er dichte mist voor met minder dan 200 meter zicht. Door de mist kunnen op Eindhoven Airport sinds 5 uur vanmiddag al geen vluchten meer vertrekken. Gisteren moest het luchtverkeer daar ook al worden stilgelegd door mist. Toen moesten zo'n 750 passagiers worden ondergebracht in hotels. Het weer, vannacht kan overal mist ontstaan. Lokaal vannacht ligt de vorst, alleen in de kustgebieden boven het vriespunt. Morgen begint op veel plaatsen met nevel en mist... en vooral in het zuidoosten kan het de hele dag mistig blijven. Dit was het NOS Journaal. Je hoeft maar even niet op te letten... en je bent net die ene persoon die in een mail...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 Ander, omdat de signalementen van de daders niet overeen komen. Hij roept wel iedereen die iets overkomt op om aangifte te doen bij de politie. Volgens de burgemeester wordt er ook al een tijd s'nachts extra gesurveilleerd in de binnenstad.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 Eerst checken! Eerst checken, dan klikken. Kijk waar je op moet letten op veiliginternetten.nl Maak het ze niet te makkelijk!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 Eerst checken! Eerst checken, dan klikken. Kijk waar het moet letten op veiliginterneten.nl. Maak het ze niet te makkelijk.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 Eerst checken! Eerst checken, dan klikken. Kijk waar je het moet letten op veiliginternetten.nl Maak het ze niet te makkelijk! je, weet niet wat je hoort.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 De SP had die ingediend vanwege de zaak bij de Belastingdienst. Veel ouders waren ten onrechte door de dienst beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag. Staatssecretaris Snel stelt onder meer twee speciale zogenoemde raadspersonen aan bij de Belastingdienst. Die gaan actief op zoek naar misstanden. En als ze die tegenkomen of vermoeden... Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.